Als ik geen krek heb, dan denk ik wel eens. Oh, ik wil krek. Geef me krek. Ik wil krek. Geef me krek. Oh, ik heb het nodig. Ik heb het nodig. Soms. Als ik geen krek heb, dan denk ik wel eens. Oh, ik wil krek.